De politie dacht daardoor meteen dat de auto op een vrachtwagen was geladen... en dat vermoeden bleek juist. De bestuurder van de truck, een man van 32 uit Polen, is opgepakt. Het Openbaar Ministerie doet te weinig om frauderende deurwaarders aan te pakken... vindt de voorzitter van de Beroepsorganisatie van Deurwaarders. In het programma Reporter Radio zegt hij dat veel zaken op de plank blijven liggen... waardoor de uiteindelijke straf voor de malafide deurwaarders lager uitvalt... Kwaadwillende gerechtsdeurwaarders hebben de laatste jaren voor miljoenen euro's weggesluist van rekeningen met geld dat namens anderen was gevorderd. De beroepsorganisatie wil dat zij sneller worden berecht en dat er beslag wordt gelegd op een onroerend goed. Minister Blok gaat voorlopig niet de Marokkaanse ambassadeur op het matje roepen in verband met de vonnissen voor tientallen leiders van de RIF-protesten in Marokko. Vijf Marokkaans-Nederlandse organisaties hadden Blok gevraagd om bezwaar te maken, vanwege de in hun ogen veel te lange gevangenisstraffen. Blok wil eerst weten of de veroordeelden in cassatie gaan. Nog vier Nederlanders liggen in het ziekenhuis na de aanvaring gisteren tussen twee speedboten op de Schelde in Antwerpen.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 Dankjewel. Namens de OV-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zie Met nu Zandvoort op zaterdag.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 Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas de game Desde que te vi su pequeño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 Dit lijst hier vanavond ook weer hoort tussen 7 en 9 bij CFM. Maar nu gaan we voetballen naar Joop Fresse op Duitjesveld. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag hier in de studio en live is uiteraard. Ja, welkom op We Waar het waarschijnlijk ook een bewolkt bewolkt is. En het is niet echt lekker warm. Maar dat is weer anders. We spelen de wedstrijd. Het is soms tegen Marken. Marken, dat het soms in het verleden.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 op de helft van Marke. Goede paas, van wit uh, water helemaal over de hele uh, breedte van het veld naar, uh, naar op berg. Berg krijgt de bal terug en die probeert uit 16 meterpiet uh, te infiltreren, maar dat lukt net niet. Boven het weggewerkt over de achterlijn, Sander mag een corner nemen voor Sander misschien vanaf de linkerkant van het veld. En normaal gesproken doet Bidwater dat, nee die doet vanaf rechts, zo zit het hem niet waarlijk kijken wie dat nu gaat doen. Ik kan het niet zien hier gedaan. het staat bij mij helemaal aan de andere kant van het veld. Uh, even kijken, wie is dat? Dat is Nieland uh, berk belenkamp Ik kan het me nou eens voorstellen. Nou, dat zien we zo meteen wel. In ieder geval gaat die corner genomen worden. En uh, op twee na staan alles antwoord dus in de 76. korte corner geworden. De korte corner naar uh, Nigel Berg, Bergersberg, die bal in. En daar kan Sam net niet erbij komen. En dan komt er een schot van berk -Belenkamp. Dat wordt weggewerkt. En uh, weer berg belenkamp Naar water, buitwater. Oh, dat is een verkeerde paas En uh, merken kan eruit komen. Toch gaat ah, daar. Even kijken, nu. Uh, Koen de Koen de terug. Naar berg belenkamp Op de rechterkant van het veld. Je komt ertussen een maar dat wordt net niet... Berg kan die aan de rand van 16 meter aannemen. dan kan hij niet voorbij komen. Berg, nog steeds. naar um... Even kijken, uh, water, water, maak de schijnbeweging, ga, ga natuurlijk gaat hij je en gaat er slot komen. En dat is naast. helemaal aan de andere kant van het veld. Goed, we spelen in de tiende minuut, de 0-0 en we zijn eigenlijk nog in de afkastende fase bezig. Rob, graag tot zoiets. Oké, okay, dankjewel, Job, voor het uh, evenwit en inderdaad straks meer. Job van Eerst volgt van, vanmiddag de wedstrijd voor ons. SV Salvoort tegen Marken. ja, nog uh, in de beginnende fase zitten we. Nog een beetje afsnuffelen en kijken wat we aan elkaar hebben.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 Het was hem, de disco-klassieker van First Choice en Dr. Love. Ja, ze hadden in contact met uh, Jan van daar op Duitsersveld. Vanmiddag volgt hij voor ons de wedstrijd SV Sanford tegen Marken. En mocht er uh, gescoord worden, hoor je het uiteraard ook uh, tussendoor, tussen de uitzending door. We kunnen wel melden dat de heren van Sanford 6 inmiddels uh, uitgevoetbald zijn, uh, Albert Jan. Waarom ga je nou lachen? Leuk, tis, ik, tis, ik het is helemaal niet leuk. Het is, uh, ze hebben gespeeld tegen BSM uh, uit uh, Binnenbroek.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 Bye. Black Freeze Zeg, vanmiddag. Ja, gewoon meezingen met deze plaats. de, de, de ziel van uh, Sheila Green en Fuck You. Ja, het is tijd om weer uh, te schakelen met Joop van eerst vanmiddag live op Duintjesveld aanwezig. De wedstrijd SV Zandvoort-Marken. Is er al bekend uh, wie de sterkere ploeg is uh, vandaag, Joop, of niet? Ja, toch wel licht Zandvoort. Niet echt uh, dominant, dominant, moet ik zeggen, maar... Zandvoort speelt wat vaker op de helft van uh, Marken, is. Dus... Ja, wedstrijd eigenlijk op dit moment die, die kabels zo lekker voort. Dus er gebeurt weinig, weinig kansen worden gecreëerd, aan beide kanten overigens. En uh, ja, de Zandvoort is nu weer in, Haas in de haal van Larsenberg voorzitter. En bereikt niemand van Zandvoort, had ik het zo zeg maar wel de nummer 23 van, uh, van Marke. En dat is dan uh, Leon Schipper. En dat is de aanval van Marken, maar dat is netjes uh, ge gezien door uh, Deine de, de Keershoffs. Maar er wordt gefoten voor een overtreding. De bal wordt helemaal terug op de helft van, van Marken. Uh, voor een overtreding op de, een van de verdedigers van Marken. Ik kan het minder niet zien hier vandaan, want dan loopt het gewoonlijk uh, aan de andere kant is. Maar goed, Marken mag de bal nemen, bijna op de middenlijn. En uh, ja, het, het, is, het is, wat ik zeg, een, een wedstrijd die voortkabbelt. Er zit geen sjeun, er zijn geen mooie acties. En, en dat, dat mis ik eigenlijk op dit moment. En daar er komt dan uiteindelijk die voorzet van Marken en er wordt onderscheid door Zandvoort. En dat is een mooie fase daar op, uh, als we kijken, uh, verkoet. Uh, nummer drie van Zandvoort. Leg legt hem breed op um, uh, Robin, uh, uh, nee, uh, Neutert-Kristien moet ik zeggen. En je wist de bal weer kwijt en, en dus uh, aanvallen van uh, Marken in de aanval, op de helft van Zandvoort, maar nog lang niet dreigend genoeg. En dat is nu tempel wegwerken door Rico van de Berg. En dat is een uh, castine, die kan hem overnemen. nemen. naar berg. Berg weer terug naar Castine. Castine kijkt even naar paas aan, uh, naar Michielsen. Michielsen naar de ja, verkeerde paas. Die wordt onderschept door uh, Erik Keerhuis. En die is de bal alweer uitgehaald. Zandvoort is weer een bal zitten. ...op de helft van Marken. Rustig aan daar. En Michiel, dat is ja, de bal. Het helemaal, middenveld is helemaal niemand. Ja, hij moet gewoon die bal klazen. En zo gaat het echt de hele tijd. Dus, ja, geen spitsende acties daar mooi mooie beweging van uh, Burtwater, met een lange bal, helemaal aan de andere kant van het veld, kunnen we berg erbij komen, schitterende paas, ja, berg is erbij, berg heeft die bal, dan gaat de kapper. Het kappen. Dan heeft die bal breed op water, maar die is te kort, water kan er niet bij komen, uh, Marker kan weer overnemen. We spelen in de 24e minuut en de stand is nog steeds 0-0.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 En we schakelen over naar het Duitsersveld. Want Jap, jij hebt een doelpunt te melden. Ja, inderdaad. op 26e minuut. Een snelle aanval van Marken door het midden, mooie diepe paard. En dat het simpelweg vergeten door Stamford. Het staat 0-1 voor Marken. En uh, ja, Stamford zal er toch echt niet aan het aan moeten gaan doen. Oké, okay, dankjewel voor uh, dit moment.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 georganiseerd uh, door Café Laurel en Hardy aan de Halterstraat. Tot zover het overzicht. Dankjewel, Albert-Jan. Ja, Koningsdag uh, dit jaar in het weekend. Ja, dus een uh, baasjesdag hè, is dat. Klopt. Ja, ja, ja, klopt. Helaas is dus helaas geen, uh, geen vrije dag. Nee. Maar gewoon in het weekend uh, gezelligheid hier in het uh, centrum. Hadden ze het gewoon op 30 april moeten houden. Ja, dat is ook de, de, de, zo. He, dat is geen ook zo probleem, ja. probleem. hadden we dubbelfeest hadden. We hadden we een dubbelfeest gehad. Heel goed. Hier is uh, Calvin Harris en Rag'n Bone Man. I on table en we gaan weer naar Dijkjersveld, wederom een doelpuntje op. Ja, nou, de goede kant erop. Uh... Het was uh, Koen Meghielsen die vanaf de rechterkant de bal kon zitten. En Salim Pertout werd waarschijnlijk sneller dan zijn verdedigen. Hij kan de bal achter de keeper van Marken deponeren. 1-1 en we spelen in de 32e minuut. We'll Under me, yeah, uh, shake, uh, under me yeah, uh, yeah. I'm gonna shake, throw the way sure. in the dirt. Under me, yeah. I'm gonna shake, throw the weight mm -hmm. in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. Laat je om even lekker mee te doen, ook op de fitness doet hij het heel goed hoor, deze single kan je lekker bezig gaan op diverse apparaten. De singel van Calvin Harris en Ragabone Man. You're the Giants. Tien minuten overal vier, nogmaals een hele goede middag. We zijn er tot aan vijf uur, tot aan Entertainment Fuel. Vandaag weer met Fred Hey tussen vijf en zeven uur. En wil je trouwens de 40 beste plaat van Europa horen...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 Wat een geweldige muziek op de zaterdagmiddag... en de maandagmiddag voor de herhaling van dit programma. Je hoorde de Blam Monkeys. And Doesn't Have to Be That Way. Ja, de koptelefoon ging even extra hard hebben... ons uh, Albert yes. Jan lekker meedoen hoor, met deze plaat. Klinkt goed. Heerlijke klassieker uit de jaren 80. Hoorde het juist van uh, Joveness staat 1-1 uh, daar op Duitsersveld. De wedstrijd SV Sanford tegen Markham... Zo dadelijk het slot van de eerste helft met Joop van Eerst, maar eerst gaan we luisteren naar deze van Camila Cabello. Hier is Havana. Zo, Zie nee, nee.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 Maar eh, het lijkt wel of het lichter wordt. Dus de, de zon gaat een beetje doorkomen. Het is heel even stil voor verzorging van de Salin Die werd aan de rand van het eh, ja, laat ik zo zeggen, netjes eh, verkeerd aangepakt. Waar de bal ging over de achterlijn eh, Zandvoort mag een corner nemen en die gaat genomen worden door het witwater. Die staat eh, met zijn arm geleund op de cornervlag, want hij wacht net zo lang totdat de verzorger van Zandvoort eh, van het veld is. En ik denk dat uh, Vertoet ook heel eventjes van de schijn zetten op de zijlijn moet. Dat gaat ook inderdaad gebeuren. Maar het is nog wel ver van de zijlijn af, dus uh, we hebben heel even geduld hebben om die corner te kunnen nemen. Met waarde stelt zich er in ieder geval achter. Kan je maar horen, want het gaat, die gigantische voedsel eigenlijk over. Ja, nee, de verbinding is goed, maar we horen inderdaad een hele hoop herrie daar. Ja, oké, okay, nou, ondertussen genomen moet opnieuw genomen worden, want Vertoot was nog niet over de zijlijn. Dus Burtwater gaat opnieuw naar die corner toe om die corner te kunnen nemen. Het heeft geen haast, blijkbaar. Dat is toch maar een idee. Nee, ik bedoel, het is nog een half minuut tot de rust. Het zou wel lekker zijn als je voor rust nog even een balletje erin krijgt. Goed, kast de vlies naar uh, Burtwater terug. De waterkap daar, doet dus hij goed. Probeert zijn man kwijt te raken, dat kan niet. En daar komt de voorzet van water en dat is over alles en iedereen heen. Die gaat over de achterlijn. En de, koor, de keeper van uh, Marke Jeffrey uh, Koreman, die mag die bal weer in het spel gaan brengen vanaf de 5 meterlijn. Uh, daar is vertoet uh, weer terug in ieder geval. De Sanford is hier compleet compleet met 11 man. Min misschien een uh, Jesse Daan. Misschien komt hij da daar nog wel in, in de tweede helft erin. De bal gaat genomen worden door uh, Korenman. En uh, dat gaat dan nu gebeuren. Hey, hey. Eindelijk. eindeloos, heeft hebben tijd nodig. Past een vies. Oh, wat springt hij dan over? Maar hij leunt blijkbaar op zijn tegenstander. En die is een uh, behoorlijke groter dan de vries. Maar goed, uh, er blijkbaar een overtreding begaan. Ik kon het niet zien hier vandaan. Maar goed, Berg is weer aan de gang. Op de helft van voort. er komt een diepe bepaald. En dat is, uh, even kijken, dat is. Riff, uh, Riff, alles Riff, Riff, die kan die bal overnemen naar de berg Bergland naar uh, van de berg. Van de berg naar de Vries. Dan kan hij al mooi aan en zie de borst, ook prachtige beweging. En ik speel die daar een Duitse berg aan. De berg die gaat in een spurt beginnen en, en dat wordt net even ingehaald. Toch een, toch een volgende snelle Nannenberg. En, ja, <coughs> en dat is overtraining. Op berg. Dat is de hoogte van het stadstofgebied voor Zandvoort. En ze uh, kijken, dat moet met een rechter goed gebeuren, Nee, toch blijkt met een linker, want uh, opnieuw versleten. staat, uh, uh, weet hij? Dan kan er weer aankomen. Dit water achter de bal. Behoorlijk afstand, en hij heeft ook een hele lange aanloop. Ik denk dat er een snoeihard vlot zou komen. Dat is inderdaad zo hard en dat is weggewerkt daar via het voet van, van de vertediger. Uh, nee, niet over de zee, in wit water weer. Het zet hem voor. Dus is bijna daar... Ja, stanswoord, oh, wat een kans, wat een kans. Wat een kans voor Rico van den Berg.